is van Kesteren met het NOS-journaal. Minister Faber mag aanblijven. Een motie van wantrouwen tegen haar vanwege de linkjeskwestie werd zojuist verworpen. Een groot deel van de oppositie steunde de motie van PvdA GroenLinks... maar de coalitiepartijen vinden niet dat Faber weghoeft. Daardoor is er geen meerderheid.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 Het militaire regime van Myanmar heeft een staakt het vuren aangekondigd vanwege de aardbeving van afgelopen week. Dat meldde staatsmedia. Het staakt het vuren gaat per direct in om hulpverleners de ruimte te geven en duurt tot 22 april. In Myanmar woedt al jaren een burgeroorlog tussen het militaire regime en verzetsgroepen. Het dodental van de aardbeving is volgens staatsmedia inmiddels opgelopen tot 3000. Winkelketen Gary Weber is failliet. De Duitse keten had te maken met forse schulden en heeft 38 winkels in Nederland. En die blijven de komende zes weken nog open. De webshop is inmiddels gesloten. De 200 medewerkers worden ontslagen, maar blijven werken tot de deuren sluiten. Er zouden al serieuze kandidaten zijn voor de overname van de kledingwinkel. In Nederland zijn er bijna 40 vestigingen van Gary Weber. In Duitsland is de keten al failliet.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 Equipment met mooie gitaren. Oké. Okay, yeah. uh, daar echt ook uh, yeah. een soort uh, nou ja, fetischisme in ieder geval, een soort yeah. echt een, een, een drang van ik moet die, die mooiste gitaar ja, ja. die moet ik hebben ja. die ik kan betalen of die ja. er. Want hij heeft krijg. niet veel uh, nummers op een uh, piano gecomponeerd of zo. En meestal dat, toch wel op nee, de piano. Dat is gek. Ja. Je ziet zelfs, ze allemaal twee, wel eens ja. achter een keyboard zitten. Zeker. Alle ja, ja. van de vier ja. de drie. Ja. Uh, maar nee George niet. Nee, George God, dan Goed, hij heeft hij ruimschoots gecompenseerd ja. met de sitar. meteen. ja. ja. <laughs> <laughs> en hij was ook de jongste Beatle natuurlijk. Ze ja, had het niet uitgemaakt hebben. Want hij was heel jong bij, 16 of 17 dat hij bij de Beatles kwam of zo. Ja, hij is... Ja God, dat is natuurlijk Paul McCartney, die uh, raakt ja. nooit... Uh, die wordt nooit moe om over de begintijd te vertellen... hoe ze bij elkaar zijn gekomen. Nee, en dan nee. vertelt hij altijd dat ze op de bus zaten naar huis. Ja. Een dubbeldekkerbus boven. En dat hij dan George reed hij met George mee ja. samen. En uh, de auditie die George deed voor John Lennon... want die had het toen voor het zeggen. Ja. Ja, ja, ja. Dat was in de bus. In de bus, ongelooflijk. <laughs> ja. En weet je toevallig welk nummer dat was? Uh, nou, misschien is van Twenty Flight Rock, in ieder geval iets wat, wat ze toen uh, Ja, ja een van die nummers, van die rock'n'roll nummers Een uh, ja. drie akkoord ja. blues nummer, maar ja, uh, ja ik, ik herinner me ook uit het boek van Mark Lewis, en dat, dat George Harrison op een gegeven moment in Hamburg zat en uh, te jong was, hij was 17, dan kreeg je werkvergunning, dus hij kwam weer naar huis <laughs> is er op... goede gitarist geweest? Of is, ja. nou, er, zijn heel, er lopen de meningen heel erg uh, ja? uiteen. Okay. Het was natuurlijk geen showmaster. Dat nee, zeggen nee, niet. is vaak een nee. beetje ook, de, zoals naar Ringo gekeken. Zijn drumwerk. Ja? Zo heel erg functioneel. Heel erg, mm -hmm. ja, hoe kan het anders, beatles -esc. Ja. En hm. dat, dat is als je de, dus de, de, zeg maar de, de fans van George, ja, zijn de gitaarwerking... Ja. Die vinden ook, geloof ik... Hij deed... Precies het goede voor Goeie dat moment. nummer. Ja, ja, ja. Het waren ja. soms maar een paar tonen als je sommige ja, ja. solo's van hem hoort. Maar hij zat er kennelijk wel echt heel erg lang op te oh, oefenen. Okay. Ja. Het waren hele zorgvuldige miniatuurtjes. Ja, want ja. Hij was de uh, solo of, ja. John was meer de ritme, -git ritme gitarist. Ja, ja. ja, dat is dat En hij de solo ja. of zo. ja. ja. ja. ja. Hij was uh, de soloman. En dat... Uh, Lukte hem meestal heel goed, maar niet altijd. Want je weet dat ook Paul McCartney soms. Uh, als het te lang duurde of George kon niet met een goede solo komen. Ja. dan zei Paul McCartney: ja. Ik doe het wel even. Ja. En uh, dat zijn een Nooit aantal gehoord, van. Nee. van uh, echt niet? Nee, even niet gehoord. De, de solo van Texman bijvoorbeeld. Echt hoor? Ja. ja? Die is van Paul oh, McCartney. Okay. En dat is. Uh,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 Hij was niet ja. de beste zinger van de wereld of zo, maar... wel later veel beter geworden. Ja, John ik verbaas ook, me uh, ja, altijd... Ja, ja. Uh, ook trouwens tijdens de laatste... de, de documentaire Get Back... over de, de felheid van, van John Lennon... Mm -hmm. op George Harrison. Dat is, ja? een, een, tijdens, uh, dat is natuurlijk een... een frustratie van George... dat zijn werk niet serieus werd genomen. Nee. Vooral door John niet. Nee. Maar ook zijn spel dus uh, kennelijk niet. Oh, oké. Okay.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 Ze deden alles op hun eigen manier. En mm -hmm. uh, waarom deden ze meidengroepen... zoals de Chiffons en, en uh, yeah. een paar, paar anderen ook die me niet te binnen schieten. Dat, het was in die tijd allemaal vis in dezelfde vijver. Heel veel bands yeah. die deden coverversies. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En uh, zij wilden coverversies doen...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 Want dat voerden je natuurlijk allemaal solo uh, uh, artiesten eigenlijk, hè? Ja. Is, is een, die harmonieën van hun zijn natuurlijk verschrikkelijk mooi. Hè? Ja. We gaan Ik... later in de uitzending gaan we nog uh, van dat uh, Love album gewoon biechons draaien, dat a cappella. Neer. Ja, fantastisch. Ja, ja. En hoe, ja. Ik hoe heb er nooit zo rustig stilgestaan, want die harmonieën zijn natuurlijk wel voor hun zeer uh, bepalend geweest. Zeker. Ja. Ik denk altijd dat vooral het zangtalent van McCartney. Uh, ja? ...daar heel oh, erg aan bij, oh, okay. bij heeft gedragen. Ja. Ja. Want je hoort tegenwoordig... ...de laatste paar dagen hoor je... ...I want to hold your hand, hoor je heel vaak. En dat is John heel duidelijk. En soms hoor je toch op de achtergrond Paul McCartney. Of misschien is John gedubt of zo... ...of wat ook, maar... Uh, ...daar kan je het al een beetje mee nee. horen, ja. Ja, ja je bedoelt, het is vaak niet precies te horen wie... ...wie wat zingt. ...in die, die harmonieën, dat klopt, ja. Er nee. zijn wel een paar nummers waar ze ook... Uh,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 devil in her heart, ja. Ja, yeah, niet de uh, devil in my heart. Dat, oh, zo heb ik het altijd gezien. She is the devil in my heart. Nee. Oh, no, no. Nee. Ja, ik heb wel het idee, George, die kreeg dan van die boterzoete nummers altijd toebedeeld. Ja. Do you want to know a secret? And, everybody's trying to be my baby. Ja. Yeah. Uh, happy just to dance with you, ja. Yeah, yeah aardig is wel dat hij, dat vind ik een, als een heel belangrijke factor ook van, uh, van George. Mm -hmm. Dat op het moment dat hij zijn eerste eigen compositie uh, presenteerde, ja. dat was het Don't Bother Me. Ja. En dat brak dus eigenlijk. Dat was een beetje een, een, een verneinigachtige tekst. en Dat was, dat was brood nodig om een beetje kleur te krijgen in, in dat. Uh, ja, natuurlijk. In de beatles ja. was of Love Songs, Happy Go Lucky, of ja. het was uh, het was rock and roll. Okay. Maar uh,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 op Beatles for Sale, maar eigenlijk was het George Harrison al was voor. Al eerder, ja. Met, met zo'n trendbreuk. De bother. Dus, die komt van All of uh, aan George. The Beatles, ja. Oh, oké. Okay. Toen die begon... Dat is het eerste nummer wat hij geschreven heeft. Ja, oké. Okay. Ja. I'm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 Integraal de nummers van Harrison zijn verschenen... in zijn Beatles-tijd. Ja, dat zou ik... Nee, nee. Waarom zou je dat willen? Ja ik, <laughs> ja, ik zou dat... Ja, het gaat niet om mij... maar heel veel mensen ja? die, die zeggen... Ja, nee, waar, waar, waarom dat? Waar, nee. Dan heb je gewoon uh, een, een prachtige doorsnede van, uh, ja. van overzicht van zijn werk. Alleen zijn werk inderdaad. Ja, ja. Maar niet, dus ja nee. Maar goed, ze zien nee. smaken verschillen. Ik, ik ja. vind dat een gemiste kans... Uh, ja. van de Harrison-estate... maar hij zal, zal er ook wel niet meer komen... Oh nee, nee. Ja, George was uh, eigenlijk een man van tegenstelling, ook wel. Hè? Spiritueel, diep spiritueel. Maar ook heel krenterig heb ik gelezen. Ja, ja goed punt. Ja. Een stille persoonlijkheid, maar tevens een genadeloze grappenmaker. Nou, dat zou wel horen. Het laatste ja. geldt ook nee. voor John Lennon, uh, ja. denk ik, maar. Uh, ja, dat, dat, tot dan... een bepaalde grilligheid. En dat geloof ik ook. Uh, uh,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 ja, uh, Ringo was hem wel voor. Hè. De, je weet, tijdens de White Album is Ringo uh, een tijdje weg geweest. Ja, in, in, in de eerste twee nummers van uh, de White Album speelt McCarty uh, op drums. Dat is heel bekend. Ken je dat verhaal niet? Nee, ken ik niet. Nou, even stel eens. Trouwens, nog eerder is, is McCartney uh, weggelopen. Want het nummer She's van The Revolver... Ja? Dat, dat wordt door drie Beatles gespeeld en eigenlijk ook gecomponeerd. Oh, oké. Okay. Um, yeah. Want McCartney, maar dat is nooit helemaal opgehelden... Die is toen... Uh,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 Totaal in het hele proces... van oefenen en samenspelen... Oké, okay, je ziet dat hij niet echt happy is... maar nee. hij uit zich helemaal niet. Van jongens, nee, luister, ik wil wel nee. dit. Of, en op een gegeven moment uh, barst de bom eigenlijk. Dan, dan hij is blijft gewoon weer, de zwijgen ja. met Joyce. En op een gegeven moment zegt Schuren, hij... Me, ja. uh, hij zegt niet eens... Uh, jongens, ik ben het zat of hij kondigt het niet nee, aan. En word je niet boven, uh, hij stapt nee. gewoon ja. op. Ja. Ja. En dan zeg ik, see you the club. Dat is... Uh, dat is hem altijd opgevallen. Hoe, hoe slecht ze eigenlijk ja. ja. Want... Uh,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 ja, hij kwam daarnaar terug. Was de was er vooral toch? Of, of kwam nee, ik? hij kwam naar ja, okay. terug. Ja, ja, ja. Nee, zo was het. Hij ja. wilde, de voorwaarden waren van we gaan hier weg, niet meer in de Twickenham. Oké. Okay. Dat, dat heeft hij wel, uh, dat, hij heeft eigenlijk ja. dat, dat proces op die manier ook wel weer vlot getrokken. Ja. ja uh, dat dat moeten ja. we ook weer. Ja. Een, ook weer, uh, weer een compliment voor Joyce. want <laughs> dat houdt wel positief. <laughs> ja, nou maar, zeker. Uh, maar klopt hij, Pim, hij ja. heeft inderdaad, dus hij heeft het gewoon uh, weggelopen. ja. En, uh, ja, ja. ja.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 We'll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 ja? Rond koffietijd of theetijd, uh, hoe werkte dat daar? En uh, ja. ging uh, je ja. aan de slag. Ja, was je in 1963 al, hè, dat hij dit nummer heeft geschreven, ja. Don't bother ja? me, ja. ja. Tijd geleden alweer, ja. ja. Het is lang geleden, Pio. Ja. Hij begon te, te voelen dat hij toch ook wel nummers kon schrijven, eigenlijk, hè? Ja, ja, ik denk dat zoals, die, zoals Help Helpen Rubber Soul, dat zijn natuurlijk vrij uh, op dezelfde manier gemaakte platen, dezelfde middelperiode van de Beatles. Uh, allebei uh, superhoog niveau, met, met een super hoog niveau, met een paar minnetjes misschien. Mm -hmm. En. Uh,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 Hij was alleen in de, in, de, in, in de Indische uh, ja. Oosterse filosofie. Uh, ja, uh, dat, ja dat, dat neemt niet weg dat hij een paar geweldig gitaarwerk heeft geleverd op uh, ja, Zoutje Pep, maar hij zat er toch heel anders in. Oké. Okay. Uh, ja. uh, nou ja, B zat, zat hij zat hier er ook anders in, hebben we gezien Nog voor. En, ja. Uh, ja. Ja. Okay. Ja, ja er waren dan... nog wel een paar albums waar wat over te zeggen is. Dat die, uh, maar dat heeft ook soms juist een hele goede invloed gehad. Uh, ja. op, op, op een album. Dat, dat Harrison zijn eigen, op zijn eigen manier zich daar uh, tegenaan bemoeide. Nee, of, yeah. of juist uh, <laughs> andere dingen deed. Ja. You don't realize how much I need you. Love you all the time and never. Come on natuurlijk ook een nummer uit de film. Ja. En dan dat single voor Patty Boyd, ja? Yeah? Ja, dat, dat, dat oh, uh, ja. hoorde ik nu. of ja, Ik lees ja. het hier ook ergens, ja. maar dat is, uh, dat is wel uh, mooi. Want heeft hij dus, Something heeft hij ook voor Petty toch geschreven? Some, denk ik? Ja, volgens mij ook inderdaad. Ja, voor Patty ja, Boyd, ja. ja. ja, ja. Hoewel, uh, misschien is daar uh, niet helemaal duidelijkheid over, maar I Need wel. Ja, dat is natuurlijk ja. zijn Vender um, Stratocaster periode. Met dat okay. hele mooie, heldere gitaargeluid. Yeah. Uh, af en toe hoor je ook die Tremolo. Uh, hier, zie je, hier zie, uh, zit hij met een volumepedaal wat uh, te spelen. Yeah. Yeah. Ja, super smaakvol, yeah, vind ik, heel mooi. mooi. Ja. En daarvoor had hij natuurlijk zijn. Uh, in de, de oude plaat had hij zijn twaalfsnarige Rickenbekker uh, yeah. periode. Nou, Daar geeft hij dus zo'n zo bitters voor Sale. ...heeft hij een andere gitaar, is hij dus een beetje op de... Op het zoeken, uh, ja. ja, ja. De, uh, Roger McQueen is daar later door beïnvloed. Ah, de beurt, ja. ja. Maar die hele plaat is, is gevuld met 12-snarige gitaar. Dat is een heel ander... Uh, heel ...dat is ook George ja. die daar ja. zijn eigen draai aan geeft. Ja. Dus hij is toch wel belangrijk geweest, of voor de Beatles inderdaad, ja. Ja, een understatement. Uh, ja, understatement. Ja, ja, understatement, ja. ja iedere Beatle is belangrijk geweest voor de Beatles. Ja, dat Maar George, zeker als je er nog verder over nadenkt, erover doorpraat, kom je toch op hele aardige uh, dingen. Ja. Want hij heeft natuurlijk ook uh, meerdere uh, andere instrumenten meegebracht, wat je zegt, de, de ja. gitaar. de citaar ja. ja. of zo. Hè? Ja. Ja. En natuurlijk de MOOC synthesizer hè? van Here Comes the Sun. Zeker, ik ben blij ja. dat je dat noemt. was ik ja. ook vergeten, want er zit... Uh, in een paar nummers in Abbey Road... zitten de, zit de MOOC synthesizer, hè? Ja, ja. Zit het ook niet nog in, in B-Course? Zo kunnen, inderdaad, ja. Ja, Ja, fantastisch. ja nou was 68, hè? Of 69, Abbey Road. 69. Ja, Toen kwamen net inderdaad... Ja. die synthesizers ja. op, ja. ja. Ja. Ja, wat dat betreft... ze dus hebben we toch een rare technische periode... achter zich, vier sporen recorders en zo... En, uh, <laughs>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 Een stuk kwalitatief slechter. Veel, ja. ja, veel minder. Veel minder. Jij hebt ook een beetje verstand van compressie. Dat wordt ja. toch altijd, ja, Ik weet niet precies wat het is, maar het wordt altijd toegeschreven. Als je dus een plaat uit die periode hoort, bijvoorbeeld ja. Aftermath van de Stones. Of the, uh, ja. uh, Between the Buttons. En je ja. vergelijkt dat met Help en robber, robber Soul. Nou, dat is. Die klinken veel yeah. troebeler en veel.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 Ja, plus <laughs> Sorry, ik wil geen <laughs> mensen beledigen, maar... dat is toch wel een heel erg verschil, hè? Ja, groot verschil to inderdaad, ja. ja. ja. ik die oude is ook nog graag te draaien, maar het is totaal, klinkt totaal anders. Nee, want maar... die de Butterfield, mooi, allemaal, allemaal in de morgen. Ja. Wat mooier, hoe ja. sexy, sick, wat dat betreft, ja. ja. Maar ja. het klinkt toch... Ja, het klinkt toch... Ja. Nou ja, we kunnen niet... Het uh... was te mooi geweest, dat George Martin, de Beatles en The Stones had geproduceerd. was de wereld uh, volmaakt geweest. Ja.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 En het, ik weet niet of dat nou helemaal uh, een idee van George was. Hij zat natuurlijk al uh, wel uh, initiëren. Ja, ja. Maar de um, White Album is geen sitar, uh, geen, nee, geen nee, veldenveger ik... te bekennen. Dat heb ik nooit nee. begrepen. Maar nee, dat hij dat klinkt ik, natuurlijk ja. met Savoy Travel gewoon heel erg poppy is een fantastisch ja. nummer. Ja. Maar, ja. Uh, of, of vergeet ik dan iets? Nee, er zit geen sitar volgens, volgens mij. Dat uh, er niet, mee. Nee. Dus... Uh, Now, nee, tekstman, I'm not mine, nee. Wie, hoe komen ja. we daarachter? <laughs> Wat is daar gebeurd? <laughs> dat is toch eigenlijk heel vreemd? We White House was uh, 67 of zo? Ter, terwijl... Was was, uh, en wanneer ja. gingen ze naar uh, India? Ja, eerder al hè? Ja, Tijdens ze, de, uh, revolver of zo dus hè? Ze gingen naar India uh, in de periode dat... dat Nee, de, de, de, vlak net als Brian Epstein was overleden. Ja. Dus, dus na, ja, na Pepper, ergens eind, eind oh. 67, Zo, Nee, ik. volgens Begin mij. 68. Dat, denk je? Volgens mij, The In You Without You. Dat heeft hij er ook wel uh, daar... Nee, nee, nee, nee, dat is daarvoor. Dat is oh, echt okay. daarvoor. Het, het, het grappige is dat Selma McCartney heeft dus invloeden opgepikt uit India, wat hij daar gezien heeft. Tuurlijk, Why Don't ja. do it On The Road. Heeft ja. Ja, dat was iets wat ik daar zag. Uh, Lennon heeft The uh, Prudence, dat is allemaal daar opgedaan. Ja. Daar geschreven, maar ook geïnspireerd op die, wat ze daar meemaakten. Ja, en ook of, child, child of ja. Nature, hè, wat later Jealous Guy is geworden. Ja, okay. Dus allemaal, ja. zelfs Lennon uh, ja, werd een ja. beetje ge ge gegrepen door, geloof het ook, uh, ja. door die mensen. Ja. Die sfeer. Ik denk op een gegeven uh, moment te het het lang voor hem, inderdaad. Ja, ja. Maar hij uh, ja, heeft wel een hoop En George, antwoord, ja. die. Uh, maar dat is het aardige weer, denk ik. Alweer al praten en mm -hmm. zo. Omdat je daar ook zelf ook over India begint. En dat. Uh,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 Nee, volgens mij was hij al... Hij was goed bevriend natuurlijk met Monty Python. Ja, maar dat, uh, dat is na zijn Beatle periode... Uh, ja, ja. Oh, dat is, zo, dat is ja. moeten kijken wanneer die films zijn gemaakt. Hè. Ja, ja, ja, wel, ja oké, ik denk ook dat hij niet in de jaren zestig nee. gemaakt. Nee, klopt. Nee. Nee. Nee. Ja. Ja, ja, want uh, always uh, the bright side of life. hè? Always look on ja. the bright side of life. <laughs> ja, ja, dat ja, is zo. Ja. Dus toch uh, zijn inspanningen toch... Uh, uh, op de markt gekomen inderdaad, ja. Dat is ook een pluspuntje hoor. Als ja. het nooit gaat, nee.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 ja, met wat je transcendente meditatie uh, okay. zo kan of wil bereiken. Oké, ja. één ding gericht. En ja, dat ja, vond hij heel ja. bijzonders in die oh, coureurs. Ik okay. weet niet of hij dat er nog bij gehaald ja. heeft. Maar ja. dat hij misschien ja. alleen die auto's mooi vond. Maar ja, of die dynamiek hebben. van het racen. Ja. Maar er zit, er zit ook wel een kern van waarheid in natuurlijk. Ja. Ja. Maar je zegt al een paar keer, jij was een heel spiritueel iemand. Uh, dat zei jij. <laughs> <laughs> nee, zei <laughs> <laughs> jij. <laughs> ja.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 in de schaduw van, dat is het bekende verhaal... van Lennon McCartney. En uh, die krankzinnige... Uh, pandemie... ik wou zeggen bijna pandemie... maar uh, dat, dat hele circus... Ja, dat meen van uh, Biddlemania. Ja, dat heeft hem, ja, dat heeft alles gezegd... Ja. het meest eigenlijk... Uh,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 uh, het kan ook zijn, net als zijn songschrijverschap zich ontwikkeld heeft... Uh -huh. via die lijnen van uh, die stekelige nummers die hij schreef... Ja. en later, dan weet je trouwens wel, dat Indiaanse. Ja. Um, hoe, hoe is hij aan die, okay. ja, uh, dat is het spirituele geraakt? Hoe is het gekomen, inderdaad, ja. Hoe ja. is hij eraan geraakt? Dat is een beetje onduidelijk. Het is mij ook ja, nog niet helemaal... Uh, Wat heb jij zijn I, biografie gelezen? I Mean Mine? Ja, het is, ja. Uh, het is een biografie. Je kent het boek. Het is een mm -hmm. vrij, vrij korte uh, biografie. Met, ja. een, met een heel stuk eraan. Waarbij hij aan de hand van de, zijn composities en zijn, en zijn songteksten ja? okay. schrijft. Het uh, is een oh, heel, okay. heel mooi boek. Maar uh, het, ligt, het, het werpt niet zoveel licht volgens mij op waarom hij spiritueel is gewoon. Nee, nee. Het hoeft ook niet zo te werken. Denk dat je ineens het licht ziet. Of ineens, nee. uh, zoals mensen soms... Uh, in Gods gaan of. Uh, nou, uh, uh, nogmaals, uh, een keer over Little Richard. Op een gegeven moment is hij dominee geworden of zo. Het ja, is al een beetje aankopen. Maar op een gegeven moment was hij op tournee in, uh, in Australië. Was hij aan het optreden. En ineens zag hij een flits. Ik dacht, oh, dat is mijn teken. Ik ja, ga ja, ja, Ja. En die hoort. flits was de eerste uh, uh, Sputnik van de Russen die voorbij kwam. Okay. <laughs> dus dank u, Russen. <laughs> Uh, ja, heeft het ons veel opgeleverd dan? Dat, uh, <laughs> dat die dominees. Uh, hij heeft mooie... Uh, Cosmol-nummers gemaakt, ja. Okay, nah, <laughs> op een gegeven okay. moment is hij toch weer teruggegaan... naar de rockerrol, gelukkig. Ja? Ja, ja. Ja. Ja. Maar dat was inderdaad... Maar inderdaad, hij is wel... Ja, het spiritueel is natuurlijk wel... behoorlijk geuit in zijn... Uh, reis naar India. Hè? En ook natuurlijk andere Beatles meenemen...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 Ik heb ja, ook nog ja. een vraag. Waarom heeft George Harrison op één uitzondering daar... nooit iets met John Lennon geschreven? En waarom heeft hij nooit iets met, met McCartney andere, nee, geschreven? Ja, ja. Um, ik, ik, heb, ik weet wel dat hij in de begintijd... ging hij af en toe wel eens naar uh, Paul McCartney... of John Lennon. Help me eens met deze tekst. of Zeker, number, inderdaad. Ja, ja. Ja. Dat wel, ja. Maar volgens mij is hij daar ook niet zo... Uh, goed mee... Uh, niet behandeld of zo... Uh,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 kunnen componeren maar, ja. en dan zie je allemaal verschillende ja, uh, wat, combinaties ja. Ja. van mensen die met elkaar een ideetje hebben en het ja. werken uit en dan krijgen ja. ze allebei de credits maar het is geen op één nummer na geen credits Harrison nee. andere nee. ik lees wel eens lees dat misschien... ze alle vier wat ze hebben uh, toegevoegd aan het nummer ofzo, of zo of samen maar ja. De credits gaan dan meestal op uh, Lennon ja. McCartney. En dat ja, dat je maar, hebt natuurlijk ja. Flying. Maar Flying is dan wel door alle vier Beatles uh, credits, uh, okay. oh, dat dat de credits. Oké, dat is de enige. Was, uh, ja, ja, volgens mij de enige. Ja. Maar, dat, uh, maar goed, het klopt al. Het zegt er iets over, de, over, het, over het gedrag, over de karakter van, van de ja. mannen. En ja. Ja. Ja. die dynamiek ertussen. Het Want, ja. Dat ja. Ja. Toch altijd, vond ik toch altijd wel vreemd. Dat er ja. geen credits waren. Ja, misschien maar, was die samenwerking tussen Lennon McCartney zo sterk en zo... Uh,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 Harrison niet. Ik geloof dat Harrison heeft later Harris songs opgericht, maar okay, dat kan ook yeah. nog een zeg yeah. maar puur bureaucratie of legale reden hebben dat yeah. het een beetje lastig was als er die credits dan uh, door ja, elkaar ja, gingen ja, lopen, bedenk ja, ja, ik ja, nu. Ja, ja. ja, volgens mij het, was uh, alles. Uh, Northern Songs was gewoon allemaal uh, Lennon McCartney en Lennon McCartney zijn de kanters eigenlijk, hoor. Ja. Ja. Nee, was, Nee, was goed door Lennon McCartney, maar dat okay. zou nog even. Ja. Maar ja. Dus die zijn natuurlijk ook gestopt uh, samen componeren... na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 had Northern Songs, ja, dat is een beetje... Maar ook inderdaad, maak er maar een grap van, de naad, ja. En het um, was niet alleen naar die uh, platenmaatschappij bereikbaar, maar ook naar uh, Liverpool, de holy city in de noord van Engeland, ja. <laughs> ja, nooit uh, bij stilgestaan. Nee.